Goedenavond, luisteraars, welkom bij alweer de zesde aflevering van Inspiratieradio. Mijn naam is Christel van Wingerden. Vanavond presenteer ik het in mijn eentje, want uh, Richard is op vakantie naar Indonesië. En uh, 14 september is hij er ook weer bij. Uh, Inspiratieradio is een programma wat gaat over uh, geaarde, uh, geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie. Vandaag hebben we in de uitzending een uh, hele bijzondere gast... Uh, zij heet Lisbeth van de Brandhof van Bureau Sta Op. En ze gaat ons alles uh, vertellen over dolfijnen en daarvan de dolfijnen energie, biew, ofwel biew. energetica. Welkom Lisbeth bij ons in de uitzending. Dag Christel. We gaan straks uh, heel veel uh, aan jou. Ik ga, ga je straks echt helemaal uh, alles vragen over dolfijnen. Dus ik ben heel Heerlijk. benieuwd. Nou, ik vind hoe, het altijd fijn om uh, erover te praten, dus... Ja, ik, uh, we, we, ik zal kort vertellen hoe ik uh, Lisbeth heb uh, leren kennen. Ik was bij een lezing uh, bij uh, Villa Terre Panache. En uh, Lisbeth gaf daar een uh, lezing en ik was daar zeer van onder de indruk. En zodoende heb ik haar uitgenodigd uh, voor in de uitzending van ons programma. En uh, Lisbeth, uh, welkom en ik vind het fantastisch dat je er bent. Ik vind het fijn om hier te zijn. En, uh, we gaan nu dus uh, eerst luisteren naar een, uh, een nummer uh, heel uh, toepasselijk bij deze uitzending: Dolfijnenmuziek van Martine Nijhuis, ook speciaal uitgezocht door jou. Ja, ja, ik vond het klopt. heel uh, leuk dat je dat Hele, aangaf. Echt mooi, heel erg mooi nummer. Luistert u naar Martine Nijhuis? Mm. Lisbeth, uh, welkom uh, nogmaals. Uh, <coughs> Vertel eens iets over jezelf, Lisbeth. Oh, nou, dan uh, dat hebben we aan een uur absoluut niet genoeg. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Welk, wat wil je, welk gedeelte wil nou, je doen? Nou, waar worden? woon je en uh, nou, wat ik, doe je in dagelijks leven? Ik uh, woon in Haarlem. Uh, in mijn dagelijks leven ben ik... Sterk bezig met uh, vernieuwing voor moeder aarde. Mm -hmm. Ik doe veel achter de schermen met gedachtenkracht en dolfijnenergie. Mm -hmm. uh, verder heb ik mijn bureau staan op. Om uh, mensen die daarna verlangen en het zelf ja, onvoldoende kunnen... de weg naar hun hart uh, te wijzen. Door middel van gesprek. Uh, ik luister achter de woorden... Uh, ik heb dolfijnenergie altijd bij me, mm -hmm. zodat ik eigenlijk in een paar gesprekken al tot de kern door kan dringen, zodat uh, iemand uh, handgrepen heeft om haar of zijn levensstijl een nieuwe impuls te geven. Mm -hmm. En dat is wat ik heel erg belangrijk vind. Verder doe ik incidenteel steun bij rouw. Mm -hmm. Ik ben af en toe clown als dolfijn. Uh, ik pas op kinderen, dus... Ja, op dit moment een heel... Heel veelzijdig. veelzijdig. Ja, ja, mooi. En ik ga niet over mijn achtergrond, want dat is ook nog weer een heel verhaal. Maar, uh, Daar hebben we niet tijd genoeg voor, denk nee, ik. Nee, dat vind ik <laughs> zonde. <laughs> zeg, en uh, vandaag gaan we dus hebben over uh, dolfijnenenergie. Ja. Uh, vertel eens, hoe ben je tot deze passie gekomen? Ja, wonderbaarlijk maar waar. Uh, eind 2003 zijn mijn dochter Carolien, man... Ik wil één keer in mijn leven met dolfijnen zwemmen. Mm -hmm. Out of the blue kwam ze daarmee, ja. En tot mijn grote verrassing heeft dat een, heel, een hele nieuwe wereld voor mij geopend. Mm -hmm. Het blijkt achteraf. Ik heb in 2006, geloof ik, een reading gehad bij Judith Moore. En ze zei, you are a human dolphin. Okay. En je hebt altijd dolfijnenergie bij je gehad. Maar daar ben ik me pas van bewust geworden. Nou, eind 2003. Mm -hmm. En helemaal in 2004, toen bleek er... En de Amerikaanse vrouw Linda Shea, de ambassadeur van dolfijnenergie op het land, uh, niet alleen in Nederland een opleiding te hebben opgezegd mm -hmm. voor dolfijnhealer, maar ook een lezing heeft ze gegeven. Okay. En voordat ik naar die lezing ging, uh, had ik een healing bij haar aangevraagd. Yeah. En het meest spectaculaire vond ik dat ik de nacht, voordat ik naar dat toe ging, bij mijn derde oog allemaal dolfijnen zag. Dat ik denk, hoe weten ze dat nou? Oké. Okay. Ja, maar er is dus een hele speciale link tussen de dolfijnen en mij. Mm -hmm. En zo is het van het een en het ander gekomen. Mooi. En uh, je praat over uh, de dolfijnen energie. Heb je echt ervaren? Hoe, uh, hoe ervaar je zoiets? Uh, hoe ik dat heb ervaren laten we zeggen, door mijn bewustwording door met ze te zwemmen. Okay. En dat heb ik in mei 2004 voor het eerst mogen ervaren. Bij en waar was dat? In, dat was in La Palma met uh, Wilma en Peter. Mm -hmm. En die hebben een prachtige website. En dat was mijn ja, eerste ervaring met dolfijnen. En die is nooit meer weggegaan. Toen ik voor het eerst... Uh, we hebben in die week drie dagen op de boot doorgebracht... om te kijken of er dolfijnen waren. Ja. En of ze überhaupt met ons wilden zwemmen. Want zij bepalen of wij in hun... Woongebied, hun oceaan mogen, mogen komen. Zijn, ja. en, uh, maar wat ik nooit meer zal vergeten is. Mm. toen ik uh, op een gegeven moment hun vinnen zag. dat ik. Ja, van vruchtetranen. Mm. en ik dacht: wat gebeurt er met me? En dat wist ik. Uh, toen ik. in die diepe oceaan sprong zonder enige vorm van angst. hoewel ik geen zwemheld ben of wat dan ook. Nee. Maar ik was eigenlijk te opgewonden om gewoon te ademhalen. Ja. Maar toen zei een buddy, je gaat altijd voor de eerste keer met z'n tweeën in het water. Lisbeth, be quiet. Kijk. Hm. En toen heb ik ze dus langs me heen zien zwemmen. Je voelt je oer. Je voelt je thuiskomen. Je voelt ja. je 180% geaccepteerd. Je maakt je niet meer druk over de kleur haar, je buik of je baan. Maar... <laughs> Geweldig. Ja, het is thuiskomen bij jezelf. Ja. En dat gevoel uh, is niet meer verdwenen, alleen het wordt wel getest natuurlijk, zodra je in de maatschappij terugkomt en uh, je alleen nog over de dolfijnenergie gaat praten. Maar het is voor mij een onuitwisbare eerste ervaring geweest die niet meer stopt. Nee. En hoe, uh, je zegt, je springt de oceaan in, ik neem aan met een uh, duik. Een Duikuitrusting of? Nou nee, dat nee. Niet? Ik, uh, je hebt een, een, een snorkel nodig ja. en flippers. Ja. En er wordt erg terecht de nadruk op gelegd dat het heel belangrijk is dat je wat snorkelervaring hebt opgedaan. Dus dat je daar niet je tijd gaat voldoen. Zit mijn snorkel wel goed en adem ik wel goed? Nee, dus ik heb uh, in het overdekte zwembad in Heemstede heb ik een paar <laughs> snorkellessen genomen. <laughs> okay. En dat heb, was niet voor niks, want ik vond het best uh, moeilijk om met mijn hoofd onder water te zijn. Om die ademhaling anders te regelen. Ja. Maar dat is prima gegaan. Mooi. En uh, dat is mijn enige voorbereiding. Ik ben daarna nog twee keer geweest. Dan neem ik altijd weer even een snorkelles. Om even weer met dat ding op mijn neus ja, te kunnen precies. ademen. En kijken of de flippers goed zitten. Zodat je je 100% op de ontmoeting uh, met de dolfijnen kunt concentreren. En ook in principe rustig het water in springt. Je moet snel en rustig. Nou, dat is uh, best moeilijk. Want je bent heel erg... Ja. Op een prettige manier gespannen om uh, ja, die ontmoeting die werkelijkheid gaat worden. Ja, dus sowieso. Ook in dat water is och, het natuurlijk al heel. Uh, geweldig, ja. geweldig, maar je vergeet of, of het duizend meter diep is of tweeduizend, interesseert hm. je helemaal niets meer. Nee. Ik ben bijna verzopen bij de oefening. Gewoon aan het <laughs> strand kwam een grote golf en ik was in paniek en ik dacht: Nou, ik ga ja. eruit <laughs> en hoe ja, moet dit? Ja, ja. En je springt zo die oceaan in. En uh, je vergeet het. Ja. Je bent één met het water. En uh, er is maar één ding. Je wil ze zien in de ja. nabijheid. Je hoeft ze niet aan te raken. Maar hun energie, hun, hun uh, geluiden is, zijn ja, prachtig. Ze raken tot in het diepst van je ziel. En je neemt het altijd met je mee. Hm. Het, gaat, het verdwijnt niet meer. Nee. Zeker niet als je dat ook voeding geeft. Die uh, geluiden hè, waar je het over hebt. Uh, is dat dan zo dat al die dolfijnen... Uh, een ander geluid maken? Of is het allemaal hetzelfde? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Het lijkt, uh, het lijkt allemaal op elkaar. Maar ja. als je je verder gaat verdiepen... in de grote dolfijnkenners zoals Joan Ocean en, en hmm. Therese Reagan... Ja. Uh, dan weet je dat... Ja, zoals wij nu communiceren... dat hmm. dolfijnen ook door hun geluiden... door hun echolocatie... ook door hun geluid communiceren. Ja. En dan weten ze heus dat dat dolfijn Luna is, bij wijze van spreken. En dat Thierry ik noem maar een paar namen die ik zelf heel mooi vind. Yes. Hè, maar daar is een, een, een verschil. Maar voor de... Uh, ik ben een dolfijnliefhebster, maar niet zo'n kenner dat ik dat exact kan onderscheiden. Mm -hmm. Daar heb ik nog te weinig voor met ze ja, precies. Maar de kenners onder ons, en die zijn er gelukkig veel, ja. die weten dat dat een, een eigen taal hebben. Mooi. We gaan nu naar een uh, volgend nummer luisteren van uh, Wouter Hamel. As Long as We're in love. Erg toepasselijk ook weer met fijn gaan voor onvoorwaardelijke liefde. Dat bedoel ik. <laughs> I wanna stay out here till the end of time, end of time. I've finally seeing the view up from this far eyes. I wanna stay until the morning comes to wake us to see. Uh, jij hebt sinds twee jaar jouw uh, bureau Sta Op. Ja, dat klopt. En uh, je hebt ook een uh, website. Dat is uh, www.bureau-sta-op.nl Ja. En, uh, jouw kernkwaliteiten zijn communicatie, mm. coaching en creativiteit. Ja. Vertel onze luisteraars eens meer hierover. Ja. Um. Ja, eens kijken hoe ik dat het beste kan samenvatten. Ik zou zeggen, ik reis heel kleurrijk door het leven in allerlei rollen. Mm -hmm. En uh, mijn oprechte interesse in de ander heeft mij eigenlijk telkens verrijkt en ook heel veel geleerd. Ja. En wat, uh, wat voor mij dan belangrijk is om het beste in iemand naar boven te halen. en Ja, dat heet afstemmen en dat heb ik steeds beter geleerd, ook mede dankzij mij het bewust worden van de dolfijnenergie. Mm -hmm. Want dolfijnen oordelen niet, die zijn transparant en gaan niet al met de opgeheven vinger, maar laten je zijn zoals je bent. Ja. En um, dat is heel belangrijk. Verder heb ik uh, de aangeboren gaven om achter woorden te kunnen luisteren, alleen doe ik daar nu pas wat mee. Want ik dacht dat dat niet klopte en mm -hmm. dat dat niet kon. En, maar ook dat hoort bij het ontwaken, het bewust worden. Wat bedoel je daar precies mee, met het achter de woorden achter lezen? Achter de woorden luisteren, ja, hoe zal ik dat zeggen? Iemand uh, vertelt bijvoorbeeld in een intake een, een terugblik op haar of zijn leven. Ja. Iets van de familie, wat hoogte- en dieptepunten. Ja. En eigenlijk door die, ja, ik noem het dan een beetje uh, de reis de Breiberg, haal ik eigenlijk al de kern van het... De, ja, het probleem daaruit. Ja. Waar iemand steeds weer op terugkomt. Gebrek aan zelfvertrouwen. Of uh, ja, zichzelf onderschatten. Mm -hmm. uh, zich klein houden. Een verlangen hebben en daar niet aan toekomen. Omdat... Nou, en dat, dan hoor ik als het ware... Achter die woorden... Mm -hmm. um, om to the point te komen. Ja. En dan nodig ik die ander uit. En die herkent dat ook direct. En dan hoeven al die verhalen over vroeger... en hoeft, het allemaal, niet meer. hoeft het allemaal niet meer. Nee. En dan kunnen we ons heel snel tot de essentie richten. Hoe je dat in de praktijk brengt. Ja. Om niet naar de buitenwereld te luisteren. Mm. Maar naar je innerlijke stem. Ja, precies. Want dat is de kern om bij je essentie te komen. Ja. Mooi. Hey, en uh, waar is het bureau gevestigd? Dat is in mijn eigen huis. In de Ierlandstraat in uh, Schalkwijk, Haarlem. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, dan heb ik een ook zeer kleur, kleurrijke, hele prettige ruimte. Ja. Waar ik uh, in principe één op één werk. Okay. Ja, ik zal uh, zeker ook in de loop van de tijd wat kleine workshops gaan geven. Of over dolfijnenergie. Ja. Of de vrouwelijke ontwikkeling van vrouwelijke energie. Mm -hmm. Maar en goed, en dan zullen we er, het is dus niet groot, maar vier of vijf mensen kan ik daar zeker uh, ontvangen. Ontvangen, ja. Ja. En uh, hoe kunnen de mensen nou het beste met jou in contact komen? Ik neem aan via de website. Via de hè? website. Ook, ja. uh, het is, tenminste, dat vind ik zelf prettig als ik een behoefte heb aan een vorm van ondersteuning in mijn ja. leven. Om te bellen. Ik wil ook altijd graag iemands uh, stem horen. En ja. uh, Je kunt beginnen met mijn e-mail, info, apenstaartje, bureau, streepje, sta op. Uh, streepje.nl ja. dat kan, dat je al een, een, een vraag stelt of uh, ja, waar je naar verlangt of wat de bedoeling is uh, van jou uh, gaan naar mij toe ja. en als er dan een, als ik voel van hé, hey, daar kan ik zeker uh, wat, wat ondersteuning in geven nou dan zal ik altijd vragen bel me op en dan kunnen we zelfs al telefonisch een intake doen en dat hangt er een beetje van af waar iemand vandaan komt uh, ja. Ik, heb geen, ik heb nergens een vast scenario voor. Ik nee. leef heel erg intuïtief mm -hmm. en in de stroom. Precies. En uh, op, jouw website, uh, op jouw website staat gewoon alles. Hoe jouw procedure te doen is. Alles. Ik denk, te denk te dat je een goede, een, een goede indruk krijgt. Ja. Uh, mijn, uh, mijn intentie. Mm -hmm. uh, in, de sto uh, in de voetstappen van jezelf ga je naar huis. En dat is ja. vrijheid. En daarmee zeg ik eigenlijk alles. Dat je niet uh, maar luistert wat je vader toen zei... en wat de maatschappij eist. Maar die voetstappen van jezelf, ja. dat ben je zelf. En dat ja. is dat zelf met die hoofdletter. Ja. En uh, dan ga je naar huis. En dat is niet je huis waar je woont. Maar dat is het huis in je hart... wat verbonden is met de goddelijke bron. En waar we vandaan komen en waar we naartoe teruggaan. Ja. En waar we op aarde een, een hele speciale opdracht te vervullen hebben. Precies. En... Uh, er is ook nog een, een stukje van mijn achtergrond. Ik heb 21 jaar ziekenhuiservaring. Maar ik heb ook in de profitsector gewerkt. Ik heb verschillende soorten vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Dus ik heb hele veelzijdige werkervaring opgedaan. Met vervelende vele thuis, hoor ik al. Absoluut. Van manager tot gastvrouw, tot kinderoppas, ja. tot klant, tot, nou, noem maar op. En verder heb ik zelf. Uh, in de loop van mijn leven nogal wat geestelijke kwetsuren opgelopen. Mm -hmm. En daar heb ik mij, uh, ik zou zeggen Godzijdank goed van weten te herstellen. Mm -hmm. Met een enorm doorzettingsvermogen en moed. Ja. En uh, dat heeft me er ook toe gebracht om die hele veelzijdige werkervaring gekoppeld... Aan privé ervaring. En dat is ja. niet los van elkaar te zien. Waardoor je ook heel goed ja. kan inleven heel in de heel ander. Goed in kan leven. Ik bedoel, ja. Dat heeft met werk. Dat heeft met relaties. Dat heeft met kinderen te maken. Ja. En zo uh, heb, ga ik niemand boekenwijsheid advies geven. Maar het komt diep vanuit mijn hart. En afgestemd op haar of hem. Ja. En uh, dat werkt altijd goed. Mooi. Dus je bent een uh, ervaringsdeskundige. Ja. Ja. Mooi. Wij gaan... Uh, Luister naar een uh, volgend nummer. En dat is van Ellen Clark. Met zijn vader. Father and Friend. Luistert u naar het volgende nummer. Oh, papa sit down And hear my song Oh, and if you feel like it then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 Dolfijnen staan bekend om hun bijzonder krachtige, geneeskrachtige uitstraling. Vertel ja, eens. Dat, uh, <coughs> dat klopt. Ik ben niet om die reden met dolfijnen gaan zwemmen. Mm -hmm. uh, en, maar uh, het is al onbekend, hoewel nog niet iedereen het gelooft... maar ja, dat is een kwestie je gelooft of je gelooft het niet... Mm -hmm. dat uh, het in contact komen met dolfijnen heel helend werkt... Dat is uh, met autistische kinderen, met gehandicapten... geestelijk of en of lichamelijk. En daar zijn heel veel uh, projecten, bijvoorbeeld in Curaçao en in mm -hmm. Florida... waar er geweldige resultaten worden bereikt... die geen enkele uh, reguliere en ook uh, de natuurlijke geneeswijze... Mm -hmm. nog niet kunnen bewerkstelligen. Het is namelijk zo dat... Um, de dolfijnen hebben de hoogste trillingsenergie. Het zijn eigenlijk ja. zoals we in menselijke vorm goeroes uh, noemen. Alleen daar moet je, is te bedoeling dat je daar ook mee mediteert, maar ook mee praat. Ja. Maar dat hoeft bij dolfijnen niet. Hun aanwezigheid, hun trillingsniveau mm -hmm. um, brengt balans. En okay. dat hangt ervan af waar de disbalans is, waardoor de disbalans is ontstaan mm -hmm. en waar. Maar dat ge gebeurt op een hele natuurlijke wijze. Daar wordt natuurlijk uh, de, geassisteerd door ook uh, psychologen en ook uh, op medisch gebied. Maar het is, een, het is prachtig wat er niet alleen met kinderen, maar voor ook vooral kinderen, daar hebben ze de meeste ervaring mee. Ja. Wat er mogelijk is met de hulp van dolfijnenergie, heling, op, van het hoogste niveau. Mai. Geen bijwerkingen. Nee. En puur zuiver. En uh, dat wat nodig is in jouw leven... om in balans te brengen... brengen zij in mm. balans... door hun aanwezigheid... In, in jouw buurt, zeg maar. Prachtig, ja. En zij leven zelf ook... Uh, in harmonie met elkaar. Ja. En uh, hun omgeving. Hè? Absoluut. Dat dat is het is, natuurlijk... Ze bestaan al miljoenen jaren. Ja. En... Uh, op een, een of andere manier, nou, ik blijf dan een human dolphin te zijn. Dat vind mm. ik echt prachtig, dat er dolfijnen altijd hun energie bij hoe, uh, hoe weet je dat? Ik heb in 2006 een reading gehad bij Judith Moore. Dat, ah, is dat een, vertelde je al ja, in de eerste Ja, uit Amerika. Book, ja. En dat mm -hmm. is een, een hele bijzondere vrouw die ook met graancirkelcodes werkt. Die orakel is, die uh, multidimensioneel is. Ja. En in dat half uur reading is er een wereld voor mij opengegaan. En ik zei, ja, maar dat kan niet in Nederland. Als je geen opleiding hebt, dan geloven ze je niet. Toen ja. zegt ze, you believe it or you believe it not. Oké, okay. nou, duidelijk. Dat is duidelijk, ja. verrukkelijk. Ja, ja prachtig. Uh, kun jij ook vertellen over de werking uh, van je eigen energiesysteem... en het meridiaansysteem, zoals we dat kennen uit de Chinese traditie? Uh, nee. Dat kan ik niet. Ik heb wel zelf, uh, naar aanleiding van een klacht, heb ik ervaring met acupunctuur die dat een heel goed effect heeft gehad. Mm Het -hmm. enige wat ik daar wel op zou kunnen zeggen is dat we niet uit een stelletje organen bestaan, zoals er nog veel al in de reguliere geneeskunde mm -hmm. wordt gehandeld. Maar dat alles, maar dan ook werkelijk alles, met alles verbonden is. Ja. En uh, dat is niet alleen in ons lichaam maar over de hele wereld. We zijn een energetisch veld. Ja. Luister maar of lees de boeken van Lynn McTaggart. Ja. Of luister naar de kennis van Ervin Laszlo. Um, of Eckhart Tolle. We zijn ja. een energetisch veld. En die verbindingen, als die uit balans zijn gebracht... door nou, de invloed in het westen van de vervuiling van het licht... de gemanipuleerde voeding. Mm -hmm. uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dan... Um, kunnen dolfijnen daar ook een ongelooflijk helend effect op hebben. En dat heeft alles met het energieveld te maken. Kun je een voorbeeld noemen, bij jouzelf wat het jou heeft gebracht? Wat voor transformatieproces het um, op gang heeft gebracht? We hebben allemaal, zoals misschien bekend, een, uh, zijn we vanuit een innerlijk kind zijn, vanuit de bron, zijn we geïncarneerd bij ouders. Ja. En uh, dat noem je je innerlijk kind. Wat vaak nog in deze maatschappij... Uh, door het, de programma's die er voorheen uh, opvoedingen met zich mee hadden... Zijn die erg verbonden met patronen en overtuigingen. Ja. Met dogma's, met schuld, met schande, mm -hmm. met, uh, met boete. Mm -hmm. En uh, dat heeft enorme uh, invloed op het hele systeem. Ja. En omdat wij uh, ons... Afgescheiden hebben van onze intuïtie, ons derde oog, dat is de verbinding met je hart. Ja. En dat hebben dolfijnen op een onvoorstelbare manier geopend, waar geen cursus innerlijk kind of geen droomcursus... Tegenop kan. Ik heb ver, niet tegen op kan. Nee. Ze brengen het onbevangen, wat we tot, of we nou 93 of 33 worden, um, uh, dat innerlijk kind blijft bij ons. Ja. En die onbevangenheid wordt. Enorm gestimuleerd door de dolfijnen. Want ze zijn niet alleen wijs, transparant en uh, uh, reguleren ze je energieveld. Mm -hmm. Maar er is maar één woord voor. En dat is joy. Ja. Toen ik voor het eerst naar een lezing ging en al die vrouwen maar piu-piu tegen elkaar hoorden zeggen. Ik dacht, nou wat is dit hier voor stelletje? <lacht> nou, hier zit ja. nog zo'n gek. De, uh, nu doe je het zelf is, oh, ook. Ja, precies. De herkenningsmelodie <lacht> uh, is piu-piu. Ja. Elisabeth, uh, uh, je hebt net al iets over uh, ge geestelijk gehandicapte kinderen verteld. Uh, kun je daar een, een voorbeeld van noemen, wat jij in je omgeving hebt gezien dat daar verbeteringen in zijn opgetreden? Um, ik heb geen persoonlijke ervaring daarmee. Nee. Ik lees veel. Je leest uh, veel? erg veel op allerlei uh, gebied. Ja. Maar uh, vooral alles wat met dolfijnen te maken heeft, interesseert me en integreert me. Ja. Omdat ik niets liever wil dan bijdragen tot die nieuwe wereld ja. waar liefde en respect uh, centraal staan. En uh, daar dragen dolfijnen als geen ander uh, toe to bij. Ja. Maar de, een persoonlijke uh, ervaring heb ik dus niet. Alleen vanuit boeken van een, een jongetje uit Duitsland... wat jarenlang inkomen heeft gelegen. En nou, noem maar op. Maar nogmaals, geen persoonlijke ervaring. Oké. Okay. Mooi uh, hoe je dat vertelt. Prachtig. We gaan nu naar een volgend nummer luisteren van uh, Jason Moraes. I'm Yours. <middels> to beat you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks and now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my bestest and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some i won't hesitate no more It cannot wait, I'm yours Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment, maybe sing with me A la peaceful melody It's your god godforsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved So I won't hesitate no more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 way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer my breath fogged up the glass and so I drew a new face and laughed I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons it's what we aim to do our name is our virtue I won't hesitate no More, no more, it cannot wait I'm sure there's no need well, to open up your come mind and see a like blocade. Open Our up your plan today is short. Sure Look into it your heart and not await. I'm you yours, no answer to won't the music of the moment comes. Met, uh, je hoeft niet per se met dolfijnen te zwemmen om uh, de inspiratie uh, te ervaren hè, van nee, de dolfijnenenergie. Ja. Vertel eens, hoe uh, werkt dat? Uh, dat heb ik op de eerste plaats voor het eerst gehoord van Linda Shee, de dolfijnambassadrice uit Amerika. Die ja. hier dus een hele opleiding op heeft gezet. Nou, In Nederland zijn behalve in de Dolfinarium in Harderwijk geen dolfijnen. Uh -huh. Maar het blijkt dat de dolfijnenergie. Uh, altijd voor iedereen aanwezig is, net zoals de engelen ons altijd uh, omringen. Mm -hmm. En op het moment dat jij om welke reden hulp nodig hebt vanuit de bron, kun je een, eng een engel aanroepen. Mm -hmm. Rafael of Michael, of welke engel voor jou goed voelt. Maar met hetzelfde gemak, zeg maar, mm -hmm. kan dat ook met dolfijnen. Mm -hmm. en, en hoe doe je dat? Nou, je, je sluit je ogen en je vraagt iets. Ja. En je merkt, je krijgt een inzicht vanuit stilte. Niet om uh, dan te denken: oh, nou moet ik, ga ik naar een televisieprogramma kijken. of ik ga mijn boodschappenlijstje maken van morgen. Maar de stilte, het contact vanuit je hart met, uh, met je vraag. Mm -hmm. Dan komt er net als bij engelen op een indirecte manier komt er een inzicht. waar je zelf aan voorbij bent gegaan. of wat je überhaupt niet wist. Uh, en dat is: uh, de dolfijnenergie is er overal ja. en altijd. En um, ik heb recent iets heel bijzonders meegemaakt. Uh, omdat ik nu een heel opvallend contact heb met dolfijnen. En er um, werd mij een tijd geleden gevraagd of ik op die hele bijzondere datum 888 uh, mee wilde doen in de zweethut. Ik zit in een vrouwenweb. Ja. En ik zei meteen nee, daar hou ik niet van. Ik ben geen sauna-mens en mm. niet. Oké. Okay. Um, Kort afgelopen woensdag belt een vriendin uit dat vrouwenweb, Veronique. En die begint iets te zeggen over dat zweethut. En ik krijg me toch hartkloppingen. Ik zeg nou, na het telefoontje ga ik even in overleg. Want de dolfijnen zijn bij me. Dat merk ik aan mijn hartklop. Dus ik vraag na afloop een telefoon. Ik ga even doen mijn ogen dicht. Geen toestanden met kaarsjes en wierook direct. Maar gewoon hmm. ogen dicht. en Men vraagt, dan krijg ik ja of nee. Ja. Ik zeg, is het soms de bedoeling dat ik naar die zweethut ga? Daar moest ik dus naartoe. Okay. En dat is dus... Nou, ik zit in Schalkwijk... Uh, vierhoog in een flat. Ja. Dan denk je, mensen doen niet zo raar. <laughs> ik ben helemaal niet raar. Maar ik geniet van... Uh, ja, de kennis die ons nu ter beschikking staat. En die ja. we hebben verstopt. Ja. En die nu in de 21 ste eeuw... Volop naar je toe komt stromen. Was dat dan shamanistische ervaring? Of? Ja. Oké. Okay. Ja, ik vond het geweldig. Vertel ik eens, hoe het. werkt zoiets? het? Um, uh, van Wilgetakken wordt er een ronde hut gebouwd, die ja. stond er al. Mm -hmm. En dan wordt er, uh, er waren acht mannen en vier vrouwen. Ja. En dan uh, wordt er een, een, een vuur gebouwd, want het vuur het is heel erg belangrijk. Ja. En uh, voordat uh, dat, dat vuur uh, gaat branden, uh, is er een ceremonie gedaan. Ja, ik heb het pas één keer meegemaakt, de oh, ja. afgelopen vrijdag dus. Maar um, is er een ceremonie dat er negen stenen worden gewijd aan het mysterie van het leven? De okay. zon, moeder, aarde enzovoort. Mm -hmm. En dan mag iedere aanwezige één of twee of drie stenen pakken... Daar waar jij je intentie op wilt zetten. Mm -hmm. Nou, Ik heb het op de, uh, de heling en de kracht van de vrouwelijke energie... die verbonden is met ons hart, heb ik opgedragen. En aan het dolfijnbewustzijn wat ons dag en nacht... Hoewel ze vermoord worden en in tonijn... En in ja, heel ...vervangen he? worden, ja, afschuwelijk. Blijven ze ons onvoorwaardelijk lief hebben. En dat spiegelen ze ons ook. Daar kunnen we heel, heel veel van leren. Ongelooflijk. <laughs> ja. Ongelooflijk. En dan heb je dat gedaan, dan wordt het vuur aangestoken. En dan duurt het twee of drie uur voordat die stenen zo rood gloeiend gaan. Dat, dat je die hut ingaat. Die wordt helemaal afgedekt met dekens en zeil. Je zit in het pikken donker. je Pure naakje. En dan denk je eerst, oh, t-shirt aan en broekje aan. Ja. Ben je gek? Nee. Hoppa, het gaat uit. Ja. Je voelt je één ja. met moeder aarde, met de natuur. Het heeft geregend, het heeft geomweerd, de mm. zon heeft gezegd. We hebben alle zes over ons uitgestort gekregen. Ja. En dan zit je in die donkere hut. En dan worden er, om de beurt worden er een aantal stenen door de vuurmaker aangedragen. Ja. En die verdwijnen in een kuil. En daar wordt water overheen gedaan door de leider. Mm -hmm. Nou, dan krijg je stoom. En dan denk je, mijn god, binnen twee <laughs> minuten. Eh. Ja. Maar het is prachtig. Ik ben naar binnen gegaan. Ik ben gaan ademhalen op de mantra liefde en licht. Ja. En ik heb het, dat doe je twee of drie rondes afhankelijk van de, ja, de inleiding. Is er iemand die dat inleidt? Ja, Er zeg maar? ja, ja, ja. is een, een leider en een okay. man. Ja, mooi. Ja, ik voel het een geweldige ervaring. ervaring. Geweldig. Moi. Heel bijzonder. Lisbeth, je bent bij ons bij Inspiratieradio. En dan vragen we altijd aan de mensen uh, hoe zij nou spiritualiteit ervaren. Hoe ervaar jij dat nou? Uh, hoe ik spiritualiteit, een, een, een zegen, dat je je bewust wordt dat wij uh, one global family zijn. Mm -hmm. En dat we in ons hart welke kleur, welke leeftijd, allemaal met dezelfde acht hartcellen geboren zijn. En ja. daaromheen een lichaam het meest fantastische orgaan er in de wereld bestaat, uh, gecreëerd wordt. Ja. En als je daar weer contact mee maakt, wat we hebben afgeleerd... om heel erg in ons denken, in ons ratio te gaan zitten... wat met presteren en met materie verbonden is... Mm -hmm. maar dan ga je in, in je hart en voel je de verbinding met de bron... en uh, hoor je die um, zachte fluistering van steun... In de moeilijkste dingen, want die blijven er echt komen. Of dat nou op relatiegebied uh, is, of op werkgebied, of op geldgebied. Ja, het blijft. Dat blijft het leven, blijft een leer. Maar het gaat er gewoon om hoe je ermee omgaat dan. En dan voel je, als je in het nu leeft, in de energie van die dag. Ja. En, uh, ja, hoe je gesteund wordt. En ja. dat vind ik fantastisch. Ja, ik ervaar dat ik... zelf ook zo. Geweldig. Ja, en het is niet iets, dat doe je niet alleen met dolfijnen. Of uh, bij een lezing. Of over droomduin. Dat is je, je levensinstelling. Ja. Dus je gaat zorgvuldiger met jezelf om. Met de voeding. Je ja. kijkt met eerbied naar de natuur. Met liefde naar de dieren. Absoluut. En uh, nou, ook je medemens. Uh, ga je anders bekijken. Niet dat en je... benaderen. En benaderen. Ja, als je, de, voordat je denkt, voordat je naar iets vertelt... het woord liefde door je heen laat gaan... wat de grootste kracht is... die alle oorlogen, alle pijn zal overwinnen... is liefde ja. en licht. Ja. Dan merk je dat de benadering... dat er aan een zachtheid in je komt... en dat je denkt, ach, hij valt toch wel mee. We zijn alweer aan het einde gekomen... van dit oh. interview, Lisbeth. Uh, jammer. jammer, hè? Ja. Ja. Uh, heel hartelijk dank dat je in onze uitzending was. En uh, na het volgende nummer... Dan gaan we naar de agenda van de komende maand... Het volgende nummer is van uh, Joel Neem met de titel New Soul. Lieve luisteraars, als uh, jullie meer willen weten over de dolfijnenergie of over uh, Lisbeth en haar bureau, sta op. Kunt u ook op onze website kijken www.inspiratieradio.nl? Daar staat ook een link op de website vanaf morgen. Dus uh, dan kunt u uh, ook op die manier bij Lisbeth terechtkomen. Goed, we gaan nu naar de agenda voor de komende 14 dagen. Allereerst hebben we in Zandvoort op 12 augustus een uh, jantra-workshop. Jantra schilderen. Een jantra is een hulpmiddel bij meditatie. Door de manier waarop een jantra is opgebouwd, ontstaat een bepaald energieveld. De locatie is uh, Zandvoort. Het is op maandag 12 augustus van 10 tot 2... Het kost 30 euro per persoon, inclusief een lunch op het strand. Dan hebben wij in Zandvoort op 16 en 17 augustus rookvrij swingen. Dat is bij Take 5, strandtent nummer 5 in Zandvoort. Dus 16 en 17 augustus. De kosten zijn 10 euro en aan de deur 11,50 euro. Ook voor die informatie kunt u weer op onze website kijken www.inspiratieradio.nl Op uh, 25 augustus geef ik zelf een lezing over accepteren, loslaten en dankbaarheid. Deze lezing wordt gehouden in Villa Terre Panache, dat is aan de Dr. Schaapmanstraat nummer 3 in Zandvoort. De lezing is op maandag 25 augustus dus en het begint om kwart voor acht en uh, de kosten zijn 57, inclusief koffie, thee en een koek. U kunt zich nog steeds inschrijven voor de Inspiratie Boekenleesclub. Het is de bedoeling om met een uh, leuke groep mensen in discussie te gaan over een boek wat alle mensen dus gelezen hebben. Iedereen beleeft het boek op zijn eigen manier en uh, dat kan tot leuke gesprekken leiden. De bedoeling is dat je dus zelf het boek uh, vooraf thuis leest en uh, voor 27 augustus. Het boek is Brida, geschreven door Paolo Coolho. Uh, waar het is? Nou, het is bij het draaipunt aan de Kostenstraat 1113 Zandvoort. Dat is het uh, Spiritueel Centrum in Zandvoort. Vorige uitzending hebben we het daar Heel uitvoerig over gehad met Tieneke Buitenhek en uh, Joke Draaier. Op woensdag 27 augustus kostte 5 euro inclusief koffie, thee en iets lekkers. Nogmaals, wilt u zich opgeven voor deze boekenleesclub? Kijkt u op onze website inspiratieradio.nl. Dan hebben we nog in Haarlem op zondag 31 augustus een activiteit. Dat is de Indischka Summer Delight Market. Op deze markt kun je kennis maken met een aantal verschillende activiteiten. Waaronder familieopstellingen, reiki, kindermeditatie, voetreflexologie, stoelmassage en het innerlijk kind. Dat is dus op zondag 31 augustus van 1 tot 6. En deze markt is in en om het witte houten huisje aan de Wagenweg 228 nabij het tennispark Eindenhout. De entree is gratis. Tot zover de agenda voor de komende maand. En we gaan dit afsluiten met een prachtig nummer van John St. John. Swim with the Dolphins. Zoals in elke uitzending sluiten we af met dit nummer. Luistert u daarnaar. We uh, gaan nog afsluiten met een prachtig gedicht. En uh, ik heb ervoor gekozen om dat door Lisbeth te laten voorlezen. Lisbeth, lees het prachtige gedicht maar voor. Graag. From the heart of the dolphin mind, may we be united and in peace. From the heart of the dolphin mind, may we all be enlightened and live in harmony together. From the heart of the Oceanic Mother, may all beings, all species, all life, honor and support each other in peace. From the heart of Mother Earth, may we awaken to our highest fulfillment in love with all beings. From the heart of Dolphin, Whale, Ocean, Earth and to deepest heart of our own life. May we live as one. Ik wil nog even onze gast hartelijk bedanken. Liesbeth, dankjewel. Liefde en plezier. Zo. En uh, Rob Spruit en Herman Harms, hartelijk dank voor de techniek. Onze volgende live uitzending is uh, op zondag 24 augustus. En dan hebben we een unieke uitzending. Want deze ga ik samen doen met Willem-Jan van de Wetering. We hadden hem al eerder in de uitzending. En uh, Richard is weer terug op 14 september. We hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd